De kikkerprins Er was eens een koning die een heel vrolijke en mooie dochter had. Iedere dag speelde de prinses in de tuin van het paleis met haar gouden bal. Ze liet de bal tegen de hoge paleismuur stuiten en soms probeerde ze hem op een vinger te laten ronddraaien. Dan weer gooide ze hem hoog in de lucht en ving hem op. Op een dag was de prinses in de paleistuin aan het spelen. Ze wilde proberen hoe ver ze de bal kon gooien. Ze nam een aanloop en gooide de bal toen met een enorme zwaai weg. De bal vloog hoog door de lucht. De prinses holde erachteraan en zag nog net dat de bal in de vijver rolde. Heel langzaam zakte haar mooie bal naar de bodem. De prinses begon te huilen. Wat moet ik nu doen? snikte ze. Opeens hoorde ze een stem zeggen. Wat is er aan de hand, lief meisje? Waarom huil je zo? Kan ik je misschien helpen? De prinses bukte zich en zag vlak voor haar een grote groene kikker op een takje in het gras zitten. De kikker keek haar met zijn uitpuilende ogen aan. De prinses rilde want ze vond dat hij er griezelig uitzag van zo dichtbij. Ik, eh, uh, ik heb mijn gouden bal verloren, stamelde ze. Hij, hij is in de vijver gevallen. Als je me belooft dat je met mij zult spelen en dat ik van je bord mag eten en op je kussen mag slapen, zal ik de bal uit de vijver halen, kwaakte de kikker. De prinses hield op met huilen en klapte in haar handen van blijdschap. Oh, wat lief van je kikker, zei ze. Spring maar gauw in de vijver en haal mijn bal eruit. Maar je moet eerst beloven, begon de kikker. Ja, ja, ik zal met je spelen, zei de prinses ongeduldig. Maar schiet nu op, want anders zakt de bal in de modder weg. De kikker dook het in en even later kwam hij weer boven met de gouden bal in zijn bek. De prinses pakte de bal voorzichtig aan. "Bah, wat is die bal vies geworden zeg, zei ze. Had je hem niet even voor me schoon kunnen maken? En toen holde de prinses terug naar het paleis, terwijl ze de bal hoog in de lucht gooide en weer opving. Wacht op mij, kwaakte de kikker. Maar de prinses hoorde hem al niet meer. Ze was de kikker alweer vergeten. De prinses kwam net op tijd in het paleis terug voor het avondeten. Als toetje had de kok een heerlijke roompudding gemaakt. Net toen de prinses daar een hap van wilde nemen... sprong de kikker naast haar bord op tafel. Waarom heb je niet op me gewacht? vroeg hij. Ga weg, schreeuwde de prinses. Je maakt de tafel vuil en je ruikt vies. Heb jij deze kikker gevraagd om met ons mee te eten? vroeg haar vader, de koning. Nee, dat niet, zei de kikker ineens. Maar de prinses heeft me wel beloofd dat ik van haar bart mocht eten. Is dat waar? vroeg de koning aan zijn dochter. De prinses bloosde. Um, ja, ik geloof wel dat ik zoiets heb beloofd. Dan moet je die belofte houden, zei de koning. De prinses sloeg haar ogen neer. Zo gauw het schaaltje pudding leeg was, vroeg de prinses of ze van tafel mocht. Daarna liep ze vlug naar de deur. Wacht op mij, riep de kikker en sprong van de tafel. Je hebt me beloofd dat ik op je kussen mocht slapen. De prinses keek eerst naar haar vader en toen naar de kikker. Daarna keek ze weer naar haar vader. Mal kind om zoiets te beloven, zei de koning. Maar een belofte moet je nu eenmaal houden. Maar hij is zo lelijk, snikte ze, en hij ruikt zo vies. Belofte maakt schuld, kind, zei de koning. De prinses moest de kikker dus wel meenemen naar haar slaapkamer. De prinses trok een vies gezicht en pakte de kikker voorzichtig vast. Maar zodra ze in haar kamer was, zette ze de kikker op de bank. Je moet thuis slapen, zei ze. De kikker keek haar verdrietig aan, maar hij zei niets. Voordat de prinses in bed wilde stappen, vroeg de kikker voorzichtig. Vind je me echt zo lelijk? Um niet zo heel erg lelijk, zei de prinses. Waarom mag ik dan niet op je kussen slapen? vroeg de kikker. Daarom niet, riep de prinses. Maar je hebt het beloofd, zei de kikker. En als ik niet op je kussen mag slapen, zeg ik het morgen tegen de koning. Dat kan me niet schelen, zei de prinses. En ze blies de kaars op haar nachtkastje uit. Dan ga ik nu heel hard huilen, zei de kikker. De prinses stak de kaars weer aan. O oh nee, niet huilen, zei ze. Kom dan maar op mijn kussen, maar je mag niet in de buurt van mijn gezicht komen. De kikker sprong op het kussen. Geef me een kus, zei hij. Natuurlijk niet, zei de prinses. Wat denk je wel? Eén kusje maar, smeekte de kikker. Nou, goed dan, zei de prinses. Ik zal je een kus geven, maar dan blaas ik eerst de kaars uit. Nee, niet doen, riep de kikker. Ik ben bang in het donker. De prinses deed toen maar haar ogen dicht en gaf de kikker heel snel een kus. Doe je ogen maar weer open, hoorde ze een zachte vriendelijke stem zeggen. De prinses deed haar ogen open en in plaats van de kikker zag ze een knappe jongeman. Wie, wie ben jij? vroeg de prinses. Ik ben een prins, zei de jongeman. Toen ik nog heel klein was, heeft een boze heks me in een kikker veranderd. En ze zei dat ik een lelijke kikker zou blijven, behalve als ik door een lieve mooie prinses zou worden gekust. En omdat kikkers zo lelijk zijn, dacht ik dat zoiets toch nooit zou gebeuren. Maar toen ik jou bij de vijver zag, kreeg ik weer hoop. Ik wilde je alleen niet bang maken. En nu is de betovering weg, lieve prinses. Zou je met me willen trouwen? De prinses vond hem zo knap en zo aardig dat ze verlegen. Ja, fluisterde. De volgende dag trouwden de prinses en de knappe kikkerprins. Een week later vertrokken ze naar het land waar de vader van de prins koning was. Maar elk jaar kwamen ze terug naar de vijver. En ze leefden nog lang en gelukkig.